Van 7 uur Goedenavond, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De onderwijsinspectie gaat onderzoek doen naar kunst- en modeopleidingen. De inspectie krijgt signalen dat er van alles mis is bij de scholen. Studenten zouden worden afgebrand en zich niet veilig voelen. Over de modeopleiding AMVI in Amsterdam kwamen eerder al dit soort berichten naar buiten. Deze oud-student vertelt hoe het er in haar tijd aan toe ging. Het was ook heel erg normaal dat je over de gang liep en dat je een student zag met een hyperventilatieaanval en daar weer iemand uit. En Dan was oh ja, het feedbackweek, dat is normaal. Nachten doorwerken was normaal. Sommige mensen gebruikten daar zelfs cocaïne en speed bij, dat was allemaal normaal. In totaal kreeg de inspectie meldingen binnen over zeven verschillende opleidingen. Steeds meer mensen maken zich zorgen om windmolens en wat ze doen met je gezondheid. Het RIVM en de GGD starten daarom samen een expertisecentrum over de gezondheidsproblemen. Uit eerder onderzoek blijkt dat bijvoorbeeld het geluid van windmolens voor stress kan zorgen. Handbalster Yvette Brog gaat niet naar de Olympische Spelen. De 118-voudig international wil zich niet laten vaccineren tegen corona. Dat zou betekenen dat ze in Tokio volledig afgezonderd zou moeten leven en dat ziet ze niet zitten. Alle andere speelsters van de Nederlandse handbalploeg zijn inmiddels al gevaccineerd. McDonald's in de VS is aan het uitzoeken of ze het met wat minder personeel kunnen doen. In Chicago is een proef gedaan met frituurrobots. En er is een experiment met stemherkenning op de bestelpalen. Het voelt wel nog een beetje ongemakkelijk. Welkom bij McDonald's. Laat me weten wat ik voor je krijgen. ik twee medium Oreo McFlurries All right. Would you like deze bestelling ging goed, maar één op de vijf keer was, het, was er toch nog een McDonald's-medewerker nodig om te zorgen dat alles goed kwam. Het bedrijf zegt tegen een Amerikaanse nieuwszender dat het nog wel een paar jaar gaat duren voor de techniek op meer plaatsen wordt ingezet. Het weer nog, best benauwd is het nog. Vanavond is er vooral in het oosten kans op regen, onweer en misschien hagel. Morgen zijn de buien in het zuiden en oosten, dan wordt het 23 tot 26 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er is vertraging voor het verkeer rond Amsterdam. Op de A10 Zuid richting Den Haag en Rotterdam is een ongeluk gebeurd bij Amsterdam Buitenveldert. Kost je 10 minuten extra. En op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam staat een pechgeval voor de aansluiting met de A10. En daar is de vertraging een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie.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 Dat is ook weer waar we mee begonnen zijn. Bovendien, deze band zal over een week of drie hier binnen gaan komen. Well. Ja, Ja, Jif. Over drie weken dan gaan zij iets doen. Want dan is het de bedoeling dat ze dus waarschijnlijk een nieuw materiaal laten horen. En daar koppelen ze dus ook een live optreden bij de Arters uit Amsterdam-Rotterdam. En Something with Oceans. Voor mij is het eigenlijk de zomerhit van 2020 geweest. Oh, dat is vorig jaar natuurlijk. Ja, dat is vorig jaar geweest. Is geweest, maar het is 2021. Ja, we zitten alweer in 2021. Dus, Ik vergeet uh... het soms. <laughs> het gaat zo snel. Uh, maar goed, uh, nou, uh, we hebben weer het uh, nodige te doen. En vanavond hebben we ook live muziek. Yes, ja. leuk. Weet je al wat je uh, Timmer wil vragen straks tussen 8 en 9? Uh, Ik hij heb gaat nog gaat, geen idee. Hij gaat een uur gas geven. Hè? Dus het is uh, zes oh. nummers uh, in één uur tijd. Is best wel veel. Ah, nou ja, goed. Uh, ik denk dat we het uh, wel klaarspelen of wat dan ook. Ja, oh, ja dat denk ik ook wel. Um, ik weet niet of je het meegekregen hebt, maar uh, er is een dame die ik... Ja, iets meer dan tien jaar geleden voor het eerst heb gesproken uh, in het uh, circuit van... De Grote Prijs van Nederland. Ik heb het uh, vandaag ook even gedeeld. op Facebook. Misschien dan wel voorbij zien komen. Ah, ja, ja, ja, nou goed. In, in ieder geval, uh, um, zij heet uh, Ganna. Uh, volledig Ganna van het Riet. En ze wil uh, een EP hier uit gaan brengen. Maar daar heeft ze de hulp van het publiek nodig. Dus ons. En uh, op Voor de Kunst staat, uh, staat dat allemaal omschreven. Uh, het, de EP heet Songs for Leonard. Uh, want ze is een uh, behoorlijke liefhebber van Leonard Cohen. Ik weet niet of je dat wat zegt. Maar... Ja, tuurlijk. Het leeft niet helemaal onder de Nee, oké. Okay, nee, maar nee. Het is in het, uh, in het uh, grijze verleden heeft de man een hele donkere stem gehad. En, uh, ja. Een beetje van die zwarte muziek. Een beetje zwart. Ja, er zit een beetje een, een donker randje zit er bij Leonard Cohen aan. Zeker. En uh, onze vriend Jacob D. Edward... Ja, dat had er al eens een keer over gehad. Dat en, was een van zijn inspiratiebronnen. Ja, en uh, Joey Vriend uh, uit Horen, uh, die zegt het ook. Dus, uh, dus ja, uh, Leonard Cohen is niet, uh, uh, is niet helemaal uh, vergeten. Er zijn, en ook deze Ganna doet dat. Um, het, ik, ik had het aangekondigd als een tissue-song. Nou, de tissues die, uh, die liggen ergens... Ja, die staan daar. Die staan, die staan er wel. Recht tegenover mij. Oké, okay, ja, ik zie ze liggen. Dus uh, Het zou zomaar kunnen, maar ik, uh, ik had gezegd... Dit is uh, zo'n nummer waarbij ik het dan uh, wel eens een beetje de tranen in mijn uh, ogen kan krijgen. Someone van Ghana. For a ladder to deliver to the girl I love, to the girl that I desire I Zompige zooi is dit. Uh, dat is, heeft uh, alles uh, te maken met de Death Star Discotech. Tenminste, in ieder geval één van de bandleden zit erachter, dat is uh, Michel Gele. En uh, de band heet Bambi Chocolate uh, uh, FC. En uh, Dan mag je drie rijden waar dat nou weer voor staat, dat FC. Voetbalclub? Ja, oh. het zal helemaal zo kunnen. Going Outside heet het uh, nummer. En ik uh, kreeg het van de week. ...op mijn app toegestuurd. Ga je die draaien? Ja, nou ja, dat is dan uh, meestal ja. voor de hand liggen natuurlijk. Uh, daarvoor hoorde je Ganna. Ik heb het droog gehouden, Jip. Ik heb het droog ja, gehouden. maar je ja. was ook misschien even afgeleid. Ja, dus. dat zal, denk ik. <laughs> dat, dat zal je, daar wel mee... Uh, als je beter was gaan luisteren, dan uh, ja. is het waarschijnlijk anders gegaan. Ja, het uh, liedje gaat uh, over, uh, over als, uh, als je op een gegeven moment ergens in de wereld uh, zit... ...en ook als je tegen bepaalde dingen aanloopt in het uh, mensenleven... ...dat het altijd fijn is... Als je dan een plek hebt uh, waar je terug kan uh, komen... en dat je daar uh, gewoon uh, warme en uh, prettige gevoelens uh, bij, uh, bij je hebt... Uh, daar gaat het liedje eigenlijk over. Helemaal mee eens. En Ghana uh, zal, uh, binnenkort, uh, of is eigenlijk al bezig met uh, een uh, voor de kunstactie... omdat zij een EP uh, wil uitbrengen. En dat heeft alles uh, te maken met haar grote uh, voorbeeld... Lennart Ja, inderdaad. Um, dan ga ik nog even een beetje aansluiten op het laatste nummer wat je net hebt uh, gehoord, maar die zit er al weken in, week in, week, week uit. In. En dan weet bijna iedereen al over welke ik het heb. En dat is, uh, dat is dit nummer. <lacht> oh, ik ben nog steeds oh, een heel van de betere. Ja, het, uh, is nog steeds een van de betere nummers uh, op het uh, persoonlijke lijstje van, uh, van deze jongen. Van V en Overly remember. Unforgettable Till we die ...komt uh, volgende week. Ja. Maar ja, dan ben ik er want, niet. Ben jij er niet? Uh, <laughs> nee, dan ben ik er niet. Nee, uh, heb jij uh, plichtplegingen in, uh, in ja. het, uh, in het uh, gebeuren? Of een uh, groot feestje of uh, niet. Ja, uh, kun je er al iets over vertellen? Of mag je hangen hè, het onderzoek zoals mijn collega Frank Padekoper dat zegt? Niks erover vertellen over dat examenfeest. Nou, het wordt geen, niet echt een feest hoor. Nee? Als ik ben geslaagd dan komt mijn vriend. En dan is mijn broertje hopelijk ook geslaagd. Ja. Dan zijn we, en misschien komt het even een vriendinnetje dan. Oh, ja. Dus dan zijn we met uh, zessen. Zessen? Ook mijn ouders. Ah, oké. Het is niet echt een feest of zo. Nee, ik denk van... Gewoon even het. vieren dat we geen school meer hebben. Oh, op die manier. Dus uh, de, de vlag uh, gaat uit. Ja, uh, er uh, uh, uh, Dan komt een tas uh, bij. Uh, twee, uh, twee tassen. Uh, twee tassen, ja. Uh, want uh, jou, Jouw broer Gijs uh, moet dan ook uh, ja, de, de paparazje hebben. Gedaan, natuurlijk. Dus, uh, ja, Ja, oké, oké. Helemaal duidelijk. Uh, maar goed, uh, Kaaien is uh, volgende week uh, te gast uh, bij ons. Dat geldt niet voor Von V. Ik, ik, ik, ik, ik had van de week wel even een statusmelding van Moriska uh, gezien. En die was... Uh... Uh, hier in de buurt, die schijnt gewoon ergens... Uh, even bij Parnasje een trasje uh, te hebben gepakt. Ja, nou, Dat had je dat, met je dat het wel weer. even kunnen vertellen natuurlijk. Het, was ook heel lekker. het is ah. heel lekker weer. Ah. Uh, goed, uh, we gaan nog even verder. Uh, want over uh, niet... Uh, al te lange tijd uh, moet ik... nog even iemand uh, de uitzending inhalen. Dat gaat uh, zo dadelijk uh, gebeuren. Deze dame hadden we namelijk... Uh, vorige week uh, in uh, de uitzending. Lotte Schuiling. En dat nummer dat heet Bed Vibes. Roses, torn paper Sad stories, we've made them grow until the end Died to say goodbye Lover and a friend Satisfied, we're on side You say that you don't need That's why you went away But Since you left me broken You wanted me to say Even een uh, klein dispuut met z'n tweeën. <laughs> ja, dat vond ik wel leuk. Uh, die, die was toch vorige week niet in de uitzitting? <laughs> nee, maar ik dacht dat je, dat je bedoelde dat ze hier daadwerkelijk fysiek was. Maar dat was nee, terrible. het was telefonisch. Dus ja. dus, uh, en over de telefoon gesproken, want dat is natuurlijk weer een heel, heel mooi bussertje. bruggetje. Ja, inderdaad. <laughs> dat is een heel mooi bruggetje. Talent. Ja, naar uh, Marianne Lichtenhardt, want die, uh, die hangt aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond, wat een heel goed bruggetje inderdaad. Ja, ja dat ging, ging over Lotte Schuiling, want die hadden we vorige week over de single Bad Vibes die je net hebt uh, kunnen horen. Um, ja, leuk. Ja, maar jij had uh, vorige week ook uh, uh, een nieuwe single uitgebracht uh, en die uh, mochten wij alweer vooruit uh, draaien. Dat is al af en toe best wel een uh, voordeeltje als je op donderdagavond een uitzending hebt. Ja, en, ja, ja. Je um, Friday wordt dan even uh, vervroegd. Ja, um, even over jou, want uh, ik heb begrepen, jij komt ook uit de provincie Noord-Holland, toch? Ik kom zeker uit de provincie Noord-Holland, ja. Het is om het makkelijk te houden een beetje tussen Enkhuizen en Hoorn in, daar, ja. uh, daar kan je mij een beetje vinden. Uh, Andijk, die kant uit, medemblik? Ja, dat, dat hangt er allemaal omheen. Oké, oké, oké. Dan woon je dus uh, redelijk uh, landelijk, als ik het uh, zo... Uh... Ja, nou, met recht, ja. Ik ja? woon uh, uh, in een boerderij. Ja? ja met ja. de fruittuinen van de buurman als uitzicht. Dus ik woon niet verkeerd, nee. Nee, nee, dat, uh, dan kan ik me er wel iets uh, Lekker, bij voorstellen. Lekker, leuk uitzicht. Ja. Ja, heerlijk, ja. ja. Uh, even dan toch, als we het even over de tuin hebben, uh, geniet je er ook nu van, of niet? Ja, ja, want een paar weken geleden was het natuurlijk nog een en al bloesem. Mm. En uh, nu is alles zo mooi in het groen. Ja. ...dat het heel lekker buiten zitten is. Ja. Uh, is dat dan ook tegelijkertijd... Uh, um, ...en nodig dat dan ook uit... ...om misschien bijvoorbeeld het... Uh, ...kladblok erbij te pakken met een pennetje... ...en dat je dan bijvoorbeeld uh, denkt van... ...hé, hey, er komt een liedje op of wat dan ook. Zou het ja, uh, ja, zeker wel. Helemaal op de momenten dat je... ...heel druk bent geweest en dan weer even tot rust komt... ...dan komt er vaak heel veel inspiratie uit. Ja. Uh, maar ik moet ook zeggen... ...dat ik nogal in het voordeel ben... ...dat de studio van mijn vriend... Uh, ook in dezelfde tuin staat. Ah. Dus um, het is niet alleen een inspiratiebron om lekker in te gaan zitten en te schrijven, maar het is ook voor, de, ja, voor, voor onszelf en voor bands die hier komen, ja. een hele lekkere uitlaatklep. Dat je even de studio uit kan en dan even lekker in het groen kan praten ah. voordat je weer doorgaat. Ja, ja. ja. Um, een, een studio zeg je, uh, dat, dat, dat, is dat... Door jou? Of door iemand uh, waar jij je weder, de wederhelft met, uh, met wie jij dat uh, doet? Of? Ja, het is, het is me tevallen, mijn wederhelft. Zo ja. hebben we elkaar ook ontmoet. Alleen ik bleef iets langer hangen, wat ja, in principe niet de bedoeling was, maar er wel zo is, uh, <laughs> is uh, uitgekomen, zeg maar. ja want uh, ik was niet van plan om verliefd te worden op de producer, maar ik werd het wel. Dus ja. <laughs> ja. <laughs> ja. ja. Kan gebeuren. Ja. Ja, gebeuren. Ja, dat kan gebeuren. Dat zet ik nu alleen maar in mijn voordeel natuurlijk, want uh, het tweede album is ook uh, samen met hem uh, helemaal geproduceerd, met ja. natuurlijk ook mijn hele band, maar uh, ja, heel blij mee. Ja, uh, vertel iets uh, even over, over jou, uh, tweede album, ik heb het eerste album gemist. Oh. Dat is erg, dat ik dat gemist heb. Ja, maar ja. Maar je moet ergens beginnen. Hè. Ja, en Dan ja. verwacht je natuurlijk nog niet nee. uh, dat meteen de hele wereld jouw album uh, kan vinden. Ja. Dat zou natuurlijk ook fantastisch zijn als dat wel, uh, wel zo was. Hmm. Um, maar um, ja, als ik iets over mezelf moet vertellen, dan is het een beetje. Ik voel me altijd een beetje een, een, uh, laat bloeien, zeg maar. Ik ben wat later met de muziek begonnen. Maar het was iets wat altijd al in me zat en wat er op een gegeven moment uit moest. Um, en uh, met het eerste album heb ik dus ook uh, uh, mijn vriend ontmoet, Ernst van Düsseldorp is dat. Ja. En uh, hij zei op een gegeven moment van, ik heb al een heel mooi portfolio, maar ik zou heel graag een, uh, een country-americana plaat willen maken. En zo zijn we dat gaan doen. Nou, heel eerlijk, ik kwam het toen op mij heel veel af dat ik denk, jeetje, wat is dit gaaf om te doen. En ja, ik heb nog wel meer liedjes, maar wat kan ik ermee? En... Ja, toen, dat was voor mij één grote roze wolk, zeg maar, het eerste album. En daar heb ik ook echt superveel geleerd. Toen zijn wij uh, twee jaar lang gaan spelen, live optreden en weer door gaan schrijven. En nu komen we uiteindelijk dit jaar uh, met een album waarvan ik zelf ook echt alweer merk van ja, we hebben veel meer geleerd, we hebben veel meer ervaring opgedaan. Ik schrijf opeens wel iets meer volwassener of zo. Ja, mm -hmm. is het toch iets anders. Je neemt al je ervaring mee en dan ga je weer op door. En uh, ja, zoals vorige week hebben we de eerste single eruit uh, uitgegooid. Omdat we echt dachten, ja, we kunnen gewoon niet wachten. En dat gaan we ook uh, nog meerdere keren doen voordat het hele album komt. Mm -hmm. Maar ja, we moeten nog even geduld hebben. Want we willen hem ook zo graag op vinyl. Maar mm -hmm. dat is tegenwoordig uh, ja, een hele lange Wacht, Je zijn inderdaad heel lang. Ja, ja, 20 tot 30 weken kreeg ik laatst te horen. Ik dacht, oeh, dan... Uh, ja, het is moeilijk aan de grondstoffen te komen, heb ik begrepen. Ja, ja en ik, uh, dat vinylfabriekje, Jip, dat staat volgens mij ook in Haarlem, geloof ik. Hè? En waar de Ja. staat nog wel vol, inderdaad. Ja, Een lange uh, Dat geloof ik ook. Uh, is dat ja. uh, het plan om dan uh, richting Haarlem te gaan en zeggen van... Uh, nou, ik uh, wil het uh, vinyl uit uh, gaan brengen? Uh, hoe bedoel je dat? Nou ja, um, wat, wat we zeggen. Uh, in uh, Haarlem staat een uh, vinylfabriekje die, uh, die de platen perst. Dus ik neem aan uh, dat, uh, dat het uh, meer die richting op uh, gaat, of niet? Ja, Als je ja, dat wil doen. Ja, die, toevallig, nou, die van ons zit niet in Haarlem. Ja? Maar um, ja, ze, ze hebben het allemaal wel een beetje. Dus ik, ik, ja, ik denk zelf dat een Haarlem dat ook wel een beetje zal merken. Want het ligt niet aan hoe hard hun werken. Nee. Het ligt echt puur aan, uh, ja, hoe heet het ook weer? Het gran granulaat heet het volgens ja, mij. Ja, ja. En um, dat ze daar dus heel moeilijk aan kunnen komen op dit moment. Hmm. Uh, nog iets anders, want je noemde de, de muzikale stroming... Hè, die uh, jij ja, eigenlijk uh, uh, ingeslagen bent, country Americana. Ja. Wat fascineert jou daar uh, zo aan, aan dat, uh, die, muziek, uh, die muzikale kant? Nou, ik ben zelf ontzettend fan van uh, um, zeg maar de, de akoestische liedjes en echt gitaar pedalsteel en, en piano muziek yeah. maar ja over, kijk er zijn natuurlijk heel veel genres muziek die echt een verhaal vertellen mm. maar ik denk dat country en Amerikanen dat toch echt wel op het meest doet op de op de meest realistische manier zeg maar mm. en, ja daar ben ik toch wel voor gevallen en ik weet nog heel goed dat ik twintig uh, jaar geleden het album uh, van Ilse de Lange kreeg. En toen was ik daar zo fan van. Mm. En ja, wat is het dan, hè? Wat, wat je aanspreekt in muziek. In principe ben ik heel allround. Ik vind een heleboel heel leuk. Maar um, ja, dat is gewoon echt de muziek die je me het meest aanspreekt. En wat ik zelf ook het meest voel. Mm. Dus dan neig je toch al gauw naar datgene wat, je, wat het meest dichtbij staat, denk ik. Mm. Ja. Um, maybe Tomorrow. Uh, heeft die ook nog een bepaalde lading, die song? Um, nou ja, echt een lading. Het was juist de bedoeling om die juist vooral geen lading te geven eigenlijk. Mm. Um, we zaten natuurlijk allemaal een beetje gevangen in het uh, hele corona verhaal. En ja, heel veel mensen hebben zich daar wat door laten inspireren. Maar ik wilde eigenlijk niet dat het een liedje zou worden uh, waarvan je denkt, nou, het gaat echt duidelijk over corona. Want over een half jaar zijn we dat toch echt wel even, even zat. Ja. Uh, dus ik dacht meer van: Ja, wat nou als je in een situatie zit waarin je van alles wil, maar het, het lukt allemaal niet? Dat je je er ook bij neer kan leggen dat als het vandaag niet lukt, dat je morgen weer een nieuwe kans krijgt. Ah. Dus um, dat is een beetje de boodschap van het liedje eigenlijk. Het Is wel een heel mooi, uh, mooie boodschap, uh, een mooie die mooie boodschap, uit er... zeker. Of we nog even. Ja, of we nog, ja, even... ja, of we nog een beetje. <laughs> of we nog een beetje geduld uh, moeten hebben. Um, zullen ja. we dan maar gaan draaien? Ja, ik zou het lekker doen. Ja, gaan we, we dat. Een mooie avond voor. We ja, ja, dan gaan we dat uh, doen. Hier is uh, Marianne Lichthardt met Baby Tomorrow. <totstitie> Die wij vorige week hier uh, live in de, de studio hebben gehad. Wel echt ja, live dat in was, de studio. Dat was echt live, ja. Uh, en ze komt oorspronkelijk uit Alkmaar. En tegenwoordig woont zij in Amsterdam. Uh, en uh, daar uh, maakt ze dan ook uh, muziek in dat opzicht. Um, als je wat op de achtergrond hoort, dan is het uh, Timber. En ook een beetje Marcus uh, die uh, het geluid uh, een beetje aan het uitproberen uh, zijn. Want Timber gaat straks... Tussen 8 en 9 spelen. Het, uh, dat wordt een beetje opgehangen aan uh, een beetje muziek uit kapellen. Want uh, we hebben daar ook nog twee muziekstukken die ook uh, uit kapellen komen: namelijk Rowan en Marvin D. D. Dat is uh, heel erg leuk. Wat ook weer uh, de, uh, de echte naam van Timber is: Timo B. of Timo. B, Zoals Willem de Waard dat zegt. Dus ja, ik, ik, dus, ik ga straks aan Timo vragen hoe we dat uh, keurig netjes. Ja, van Marvin weet ik het. Nee, het is Marvin D, zegt hij. Ja, dus, uh, dus nee, maar ik weet dan het, lijkt het natuurlijk op Marvin Gay. Dat, uh... dat is weer iets anders. Ja, ja dan, maar dat dat... daar lijkt het dan ja, op. Ja. En dan heb je die associatie. Ja, ja, de, de, de verhandelingen over Marvin Gay. die hebben we afgelopen dinsdag besproken. in de kant nog wel show. laten we dus, uh, dat, is... Laat dat al niet uh. nog een keer doen. Nee, laten we dat er niet meer over doen. Uh, twee nummers achter elkaar, dus, uh, Ster Weldering hoorde je met een nieuwe single in A Strange Way en daarvoor Marianne Lichter had met Maybe Tomorrow. We hebben nog een paar minuten, dus gaan we nog even rap door met de muziek te draaien. Isle met The Waters is de single die je nu hoort. you down. Het vliegt natuurlijk wel alle kanten op, die muziekstijlen stijlen. Ja, um, ja nogal. <laughs> ja. Uh, Isle was uh, ervoor met uh, Waters. En dit uh, is Ro Half-Height. Uh, die heeft uh, twee weken geleden een nieuwe single uitgebracht. Uh, Nummer dat heet uh, Follow You Down. En uh, het is uh, de opmate naar weer nieuw materiaal van hem. En dat moet 9 juli gaan verschijnen. Dus uh, dan weet je dat ook alvast. Spannend. Spannend, inderdaad. Zeker. Uh, we gaan nog even uh, wat, wat, wat rustig En daarna komt weer een... Krachtig nummer om het uur mee af te sluiten. Drown Me van Anne Budé. Hoor je nu? He keeps driving. We'll be hadden we het er in de uitzending. Deze Annabudé, ook telefonisch, wel te verstaan. Dus, heel hè? belangrijk om erbij te zeggen. Ja, het is heel belangrijk om uh, dat te vertellen natuurlijk. Dus, uh, want ja, uh, voordat je het weet... Uh, nee, die... Uh, ja, nee, ja, maar we hebben telefoon. En we hebben iemand uh, fysiek uh, in de Ja, ja, het, ja dat het, is... uh, ging even langs me heen. Nee. <laughs> ja. Goed, uh, we zijn uh, bijna aan het uh, eind van uh, dit eerste uur. Uh, want uh, we, Tegenwoordig hebben we een... Uh, heeft drie uur, uh, dat Ja, dus dat, uh, dat komt altijd wel goed uit. In uh, Jip uh, zit er tegenwoordig ook elke week bij, behalve uh, volgende week. Dan uh, zijn er andere zaken die uh, belangrijk zijn. Deze band uh, die hebben we al uh, aan het woord uh, gelaten, een tijdje terug. En dat is steenkoud. Niets is wat het lijkt, tot aan het nieuws van 8 uur. De tijd is een gebeurtenis of omstandigheid waarvan de werkelijkheid vaststaat... doordat het op wel zintuigelijk waargenomen of wel instrumenteel gemeten kan worden... Verketen als een valse de hond. Je op niet gehoord, want het geluid verstopt. Wordt de dief bestolen, de bedrieger bedrogen. Hou lekker voor dat er geen woorden is gelogen. Men noemen die zo blind als die van jou. Die waanzinnige houding is waar je op vertrouwt. De verbloeming, de dek, de er nog niet. De wil zo de is, want het is hebben als zin. hier, gebaren daar. En is het eigenlijk alleen een fucking moe, waar? Zit het zo? Zit het zo? Zijn we blij op de prijs op is? het alles is zo. Hier, we waren daar En is het eigenlijk wel één de fucking moe van waar Zit het zus of zit het zo zijn De feiten nog de feiten Of is het allemaal zo We worden die hij spreken van een andere taal, Jouw eigen mooie waarheid Een prachtig verhaal Vergeten zijn de feiten die maar nog zijn gedreun. Zo klijkt dan wel weer achtersteen Koud verkleurt Hé hey joh en doe wat je denkt Dan krijg je wat je kreeg Veen vinger in de pad Maar een voet van eigen deeg Bezoek de zo heet gegeten als je op bent gediept Kom wacht onze loontje Wat wacht je verdien Ja stoppen hier